De Franse president Sarkozy zei na de top dat er per direct 15 miljard dollar aan bevroren Libische tegoeden wordt vrijgemaakt. De Veiligheidsraad wordt gevraagd een nieuwe resolutie aan te nemen, waardoor wereldwijd bevroren tegoeden van Libië kunnen worden vrijgemaakt. De 60 landen en organisaties die deelnamen aan de top willen de nieuwe machthebbers in Libië helpen om de economie van het land weer op gang te krijgen.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 Later vandaag komt Arantia Rus nog in actie op de US Open. Zij speelt tegen de nummer 1 van de wereld, de Deense Wozniacki. En dan nog het weer. Vannacht vrij helder met hier en daar enkele mistbanken. Het koelt af tot 13 graden in Zeeland en 7 in Groningen. Morgen zonnig, het wordt dan 20 graden op de Wadden... tot 25 in het zuiden van het land. Zaterdag nog iets warmer. Dit was het NOS AWB Verkeersinformatie. Files nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knopen die 3 kilometer door werkzaamheden. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal 2 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen nog 6 kilometer door die opruimwerkzaamheden. De weg is nog afgesloten. Het verkeer kan er langs via de af- en oprit.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 Goedenavond, 30 jaar lang had Atleten Els vader het Nederlands record op de 200 meter. Had, want op de WK atletiek liep Daphne Schippers die tijd uit te boeken. Toch blijft ze meerkampster, want dat is eigenlijk veel leuker. Sprinters zijn heel erg met zichzelf Ze zijn helemaal in zichzelf. Meerkomster zit gewoon te lachen en te dollen in de kolom en zo, dus ja, zo anders. Morgen de EK kwalificatiewedstrijd tussen Oranje en San Marino. Klaas-Jan Huntelaar staat op scherp. Volgens hem moet het 6, 7 of misschien wel 8-0 kunnen worden. Normaal gesproken moet het wel zo ongeveer rond die, uh, die uitslag uh, komen, ja. Verder komt u weer Erik Dekker over het uh, listige plannetje... dat Bouke Mollema en de Verwelter vandaag 11 boni bonificatieseconden opleverde. De WK roeien met een Holland 18 niet vooruit te branden was. En het NK Virol jeppen, dat werd onlangs gehouden. Wij stuurden daar verslaggever Matthijs Weststraat naartoe om eens een kijkje te gaan nemen. En u kan u nu al zeggen, bij kijken alleen bleef het niet. Het oog is zo makkelijk. Zet ik er even een strak voor je in en dan mag je zelf weer bespringen. Eh, ja. ja. Mesker, goedenavond, US Open. Goedenavond. We, we hebben het net gehoord, uh, Michaela Krajcek. Uh, Eén game tegen Serena Williams. Is er dan sprake van een veegpartij? Dan noem je ja, dat op, geloof ik. Ja, ja, absoluut. 6-0, 6-1 in 49 minuten. Uh, geen enkele kans. Um, de eerste twee games vond ik er nog eigenlijk redelijk goed spelen. De eerste game, Williams serveert 30 gelijk. Ja, stond er goed bij, fit. Ik denk van nou, oké, okay, um, ga er maar staan. Maar ja, na twee games was het helemaal uh, over. Uh, dat krijg je natuurlijk tegen een Serena Williams in topvorm. Want dat is de Amerikaanse absoluut. Uh, je staat onder druk, um, je kan geen bal rustig spelen... En um, ja, Krijtjek ging haasten en heel veel fouten maken. Een beetje paniektennis uh, spelen. En ja, dan, dan komt er ook helemaal niets meer uit. Dan verstijf je ook. Uh, het grappige was, het viel me op, weet je geen lachje uh, kon eraf. Want kijk, als je een set met 6-0 verliest... en je maakt dan begin van de tweede set je eerste game... Weet je, dan gaat het publiek toch even op de banken staan. Dan krijg je applaus, want je mm. bent zwaar de, de underdog. Geen lachje op dat moment. Ze stond gewoon eh, toch stijf, denk ik, van de spanning en ja, de teleurstelling dat het niet ging. En eh, ja, dat is zo gebleven. Helaas, het was een hmm. veegpartij. Ze heeft er niet van genoten. Want op zich nee. er zit er natuurlijk wel een doorbraak weer in die stijgende lijn die ze heel langzaam inzet. Ja, dat bedoel je te zeggen, er, zit geen, er zat geen plezier in. Nee absoluut. Maar kijk, als ze straks uh, thuis is in dit hotel, dan kan ze terugkijken op een heel goed toernooi. Ze heeft vier wedstrijden gewonnen. Ze staat nu uh, rond de 180 op de wereldranglijst. Ze zal weer stijgen. Ze heeft nu de beslissing gemaakt met een goede coach, Erik van Harpen. Zeer ervaren oude, uh, goede coach. Dus die gaat wel weer de weg omhoog vinden. En daar moet ze zich uh, aan vasthouden. Want tegen deze Serena Williams, uh, die ontzettend fit is, ze zit weer strak in het lijf. Is hier pas 28ste geplaatst. Um, ja, ik denk dat niemand hier uh, haar gaat stoppen. Ja. We gaan het straks uitgebreid ook over uh, de rest van het toernooi hebben en de, de belangrijkste uitslagen, die zetten we nog even op een rijtje. Toch wil ik nog even uh, van Serena naar uh, Venus een heel klein uitstapje maken. Uh, gisteren was het een virus, weet je nog, waardoor ze ja. uh, moest opgeven. Dat was ook bekend uh, gemaakt als zodanig. Nu blijkt dat toch iets anders te zijn. Toch ook wel iets ernstiger dan gedacht, hè? Ja, een uh, auto-immuunziekte uh, uh, blijkt het te zijn. Het zogenaamde Sjögren-syndroom. En daar lijden best veel mensen aan. Uh, je weet soms helemaal niet dat je het hebt. Je, je bent vooral heel vaak erg moe. Je hebt weinig energie. En je hebt heel vaak pijn ook in je gewrichten. En ja, Venus voelt zich kennelijk al anderhalf jaar niet fit. Uh, de laatste maand was het helemaal hopeloos. Ze was ze ziek. Ze had een virus. Ze had 1, uh, 2 toernooien afgezegd. En ze had hier de eerste ronde eigenlijk prima gespeeld. Maar na die wedstrijd voelde ze zich al niet lekker. En tijdens het inspelen gisteren, vlak voor haar tweede partij. Euh, ja, ze zei. Ik, ik kon nauwelijks mijn arm omhoog euh, doen om op te gooien voor de service. En ja, dat had geen enkele zin om te spelen. En nou ja, toen zei ze. Ja, nu blijkt dat ik die ziekte, ziekte heb. Nou, ik denk dat ze dat ja. al voor het toernooi wint. Maar ze is daar nu mee naar buiten gekomen: ja, auto-immuunziekte. Ja. ja. Enig zicht om een voortzetting van haar carrière? Ja, daar werd natuurlijk meteen naar gevraagd. Um, ze zegt ik ga door sowieso, ik kom terug. Ik ben blij dat ik nu weet wat het is. Uh, ik heb overigens wel gelezen uh, op internet over die ziekte. Dat er ja, is niet zo gauw een, iets tegen te doen. Er is niet zo gauw een medicijn direct. Er zijn wel een aantal middelen die kunnen uh, de klachten verbeteren en verhelpen. Maar er is niet echt iets van nou neem dat pilletje of doe dat en het is met, met een maand over. Dus het kan nog wel eens heel vervelend uh, zijn. Want ze is natuurlijk ook al 31, hè? Ja. Maar goed, ze zegt dat ze doorgaat. Ja, oké. Okay. Goed, dankjewel voor nu. Uh, later deze uitzending, zoals uh, beloofd, meer, want er wordt nog volop getennist bij de uh, US Open. Ik zei het al in uh, mijn intro, Daphne Schippers heeft bij uh, de wereldkampioenschappen atletiek het 30 jaar oude record van Els' vader op de 200 meter verbeterd. Het leverde haar een plekje in de halve finales op. Maar goed, dat was ook gelijk het eindstation. Met uh, 22-92 kwam ze tot een negende tijd, omdat ze in haar serie als vijfde eindigde. Moet ze de finale morgen dus vanaf de tribune bekijken. We gaan erover praten met de coach van uh, Daphne Schippers, dat is Bart Bennema. Goedenavond. Goedenavond. Een trotse coach kan ik me zo voorstellen. ja, ja ja, ja, ja. Ze heeft het, uh, ik denk, uitstekend gedaan. Ja. Kan die uh, dat Nederlands record uit de lucht vallen voor u? Nee, nee, nee, dat niet. Uh, maar ja, dus je moet het nog wel even doen. Uh, ik ben zelf daar niet aanwezig. Dus ik, ik, ik had wel. Ik, ik, ik weet het niet precies hoe ze is. Maar ik heb er wel gesproken van tevoren. En alle geluiden en alle berichten waren, ik ben goed. Nou. Dan ligt het nog een beetje aan de weersomstandigheden. Die waren goed. En toen dacht ik van ja, dan moet het kunnen. Hmm. En uh, ja, dan gebeurt het ook. En dat is wel fijn om te zien. Waarom bent u er eigenlijk niet? U bent toch haar coach? Ja, ik ben haar coach. Maar mijn vrouw is ook zwanger. En ah, uh, loopt kijk. een beetje op het einde. Dus, ja, ja dan, dan snap ik de keuze ook wel. Ja. Um, ze wordt in de halve finale uitgeschakeld. Laten we even luisteren wat voor verklaring ze daarvoor heeft. Ja, ik hoop toch al veel meer. En er zat ook veel meer in. Maar blijkbaar op het er niet uit. Nee, de series waren heel goed. En dat was zo ontspannen. En daar hoop je gewoon dat het nu rond die tijd weer is. Dus dat valt erg tegen. Gewoon uh, volledig uh, dit niet gewend zijn. Het was vandaag mijn eerste 200 die ik uh, buiten meer kan liep. Dus ja, ik denk dat dat het ook vooral is, ervaring. Het is ervaring, zegt ze zelf. Um, dat ze voor het eerst twee keer 200 meters, als ik het zo maar zeggen, heeft gelopen. Dat was voor haar nieuw. Valt daar dan niet op te trainen? Daar valt het prima op te trainen, maar uh, ze is van origine gewoon een zevenkampster. Uh, maar omdat ze junior is, uh, was het besluit: we doen twee zevenkampen dit jaar. En uh, op het WK loop je de 200 individueel. Om niet uh, de overbelasting van uh, ja, de zevenkamp weer te krijgen. Uh, maar het is een zevenkampster, dus we hebben niet specifiek getraind op het twee keer lopen van de 200 op een dag. Daar hadden we ook na de laatste zevenkamp niet echt de tijd voor om dat nog echt te trainen. We hebben het één keer gedaan. Een trainingsvorm. Uh, maar ze is ook een zevenkampster, dus ze zou het op zich aan moeten kunnen. Ja. Maar goed, uh, dat blijkt dus niet het, het geval te zijn. Dus dan is dan niet de gedachte logisch om te denken van... misschien hadden we dat toch één keer moeten proberen? Of past dat gewoon niet in de voorbereiding? Nee, dat past Ze heeft het Europese jeugdkampioenschap gehad. Uh, dat was eind juli. Toen heeft ze één weekje uh, een beetje rust kunnen hebben. Toen hebben we nog drie weken kunnen trekken voordat ze in het vliegtuig stapte. Uh, om dan nog hele gekke dingen te gaan doen. We hebben toen vooral geprobeerd uh, de vorm een beetje vast te houden En uh, te schaven aan... Ja, de, de, de belangrijke dingen zoals techniek. Uh, maar niet nog een hele erg nadruk te leggen op nog sneller. of nog hm. meer uh, afstanden te lopen. om er uh, uiteindelijk ja, perfect voor te bereiden. We hebben er perfect voorbereid door een rustgever juist. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het niet zozeer ligt van. Het is, er, het is ervaring. Maar ze was ook niet ontspannen. Ze wilde ook erg graag. en dat is wel een valkuil die ik ken bij haar. Ze, ze wil misschien te graag. Uh... Zo, ja, en dan, dan, en dan gaat uh, ze wat, wat verkrampter lopen. Je zag in de bocht dat het gewoon uh, niet de ontspanning was uh, van vanochtend. Uh, ja, en dan, en dan verzuur je eerder. Heel ja, simpel. Fysiek kan ze het eigenlijk wel aan. Ik denk het wel. Ik ja. denk gewoon ook dat het, alle indrukken... Uh, je loopt zo goed vanochtend, ja, dan, je staat vierde uh, na de series. Dan denk je, goh, het kan misschien wel. Ik heb er gesproken, ze klonk ontspannen. Maar uh, ja, het is ook nog een jong meisje van 19. En er uh, ja, gebeurt nogal wat. En ze moet nog wel het een en ander leren. Ja, Het een na het, het andere record ze loopt hartstikke goed. Ja. Is er, zit er ook nog een risico in dat die ontwikkeling misschien te snel gaat? Ja, dat is er altijd. Maar ja, ze traint uh, niet exceptioneel veel. Ze traint eigenlijk heel normaal. Uh, dus ja, het gaat ook een beetje vanzelf. Je kan moeilijk zeggen, we trainen maar niet om, uh, om het te remmen. Het gaat echt vanzelf. Het is niet... Uh, we doen de simpele dingen heel goed en daarop gaat ze vooruit. Ja. En, uh, maar dat, het wordt wel een, een, truc, of een truc. We moeten dit, dit jaar goed gaan nadenken hoe we dit natuurlijk doorzetten. Uh, een uitdaging. Dat gaan we ook doen. Ja. Dat is absoluut een uitdaging. Ja. Ja. Um, um, ze blijft zich doorontwikkelen, ook op de sprint. Um, die opgaande lijn die verklaart Daphne als volgt: Ja, meer kan trainen, denk ik. Ja, dat nee, ik wel bijna zeker. Het is, uh, ik sprint één keer in de week. Dus de rest uh, doe ik gewoon meer kant trainingen. De meerkamp blijft gewoon zo leuk. Ik ben gewoon een meerkampster en ik blijf een meerkampster. Sprinters uh, ja. zijn heel erg met zichzelf bezig. Ze zijn helemaal in zichzelf. En zit zitten gewoon te lachen en te dollen in de, in de en zo. Dus ja, zo anders. En, ja, dat is weer een goede ervaring. Ja, Bart Benema, de coach van Daphne Schippers. Hebben jullie het daarover gehad? Gaan we de kant van het sprinten op of blijven we uh, in de meerkamp zitten? Ja, daar hebben we het eigenlijk al drie jaar lang over. Uh, omdat dat natuurlijk continu gevraagd en speelt. Uh, het is voor haar heel duidelijk. Zij wil kampen En daar heeft ze uh, ook uh, ontzettend potentieel voor. Uh, ze snapt alleen dat trucje van het sprinten ook uh, erg goed. Uh, maar voor haar is het echt heel duidelijk. Ik vind dat te saai om dat alleen te doen. En ik wil als meerkampster door het, door het leven. Maar... Laat maar alsjeblieft ook zo af en toe die sprint doen. Want dat vind ik leuk om te doen in een wedstrijd. Ja. Uh, dus dat, dat zullen we ook doen. Maar zeker richting bijvoorbeeld de Spelen van volgend jaar. Ligt de nadruk volledig op uh, Zevenkamp. Maar er zullen ook sprintwedstrijden tussendoor gaan. En uh, die zullen vast hard gaan. Is het uh, uh, inderdaad verstandig om op een bepaald moment inderdaad die keuze te maken? Want dan is het maar helder in het hoofd. Nou, de, de, de keuze is gewoon heel helder. De keuze is Meerkamp. De, de keuze voor sprint, dat is eigenlijk iets wat de buitenwereld zich de hele tijd afvraagt. Maar wat bij Daphne eigenlijk uh, niet speelt, en bij mij eigenlijk ook niet. Ja. Uh, ik denk echt dat ze, ze hard loopt vanwege de algemene uh, trainingen, de allround trainingen die ze doet. Ja, want bij sprinten uh, kan ik me zo voorstellen dat het aantrekkelijker is... omdat er gewoon veel meer in te verdienen is dan in de, in de zevenkampen. Nou, en het, uh, je kan het veel vaker doen. Kijk, een zevenkamp doe je drie keer in het jaar. En de, de, de, meer, en de sprint kan je bij wijze van spreken uh, elke week. En dus, dus is dat ook lucratiever en uh, meer in de picture. Um, het nieuwe Nederlandse koor uh, heeft gelijk een nominatie voor de Spelen in Londen opgeleverd. Dan mag ze ja. de, de zevenkamp doen. Uh, ja. woord, dat wordt dus duidelijk, dat maak ik uit uw woorden op, geen combinatie ja. met, een, met een sprintnummer. Hè? Puur concentratie op de zevenkamp. Nou, in principe concentreren we ons inderdaad verlegen op de zevenkamp. Of een combinatie mogelijk is, uh, ik, ik heb dat nog niet helemaal helder voor, voor me. Uh, we gaan uh, volgende week even rustig met elkaar uh, bijpraten... en ook uh, een beetje evalueren en dan kijken, inderdaad, vooruitkijken. Maar uh, ze gaat eerst ook even rusten. Blijft u haar coach? Ja, komend jaar in ieder geval. Ja, in de aanloop richting uh, de Spelen. Uh, ja, dat sowieso. Is er een soort afspraak dan, van na de Spelen dan... Uh... Nou, nee, het, het is sowieso iets wat ik uh, eigenlijk met elk atleden elk jaar van... gaan we verder of niet? En, en in principe ja, maar het is wel goed om daar even naar te kijken. En uh, je weet niet wat het, uh, wat het brengt. Maar we hebben in ieder geval dat we tot spelen samenwerken. En daarna begint er weer een nieuwe cyclus van vier jaar. Dat zullen we dan ook even bekijken. Ik, dat is geen ja, dat is geen nee. Dat, dat is gewoon open even. Ja. Tot slot, hoe is het voor een coach die zo intensief met zijn pupil werkt... om uh, dit niet te hebben meegemaakt? Dat was... Uh, een rare gewaarwording en een beetje vreemd, maar uh, dat was lang van tevoren bekend. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is even niet anders. Dit soort dingen uh, zijn ook belangrijk. En ik, uh, als ik er wel geweest was, had ik waarschijnlijk spijt gehad dat ik niet thuis was geweest. Dus uh, Ja, dat is nu even de keuze geweest. Dank u vriendelijk. Graag gedaan. Goedenavond. Peter Bjorn en Young Fox. 10 voor half elf. Bij de wereldkampioenschappen roeien stelden het vlaggenschip van de Nederlandse equipe. Dat is natuurlijk de mannen Holland 8 teleur. De boot eindigde in de finale als zesde en laatste. Waar vooraf was gehoopt op een medaille, misschien zelfs wel een gouden medaille. Sjoerd Hamburger erkent het falen van zijn boot. Ja, absoluut. We hebben een hele goede goed toernooi gevaren en uh, heel ruim de finale gehaald... En als je dan laatste wordt in de finale, dan is het zeker een receptie. Hoe kan dat? Ja, uiteindelijk gewoon niet goed genoeg uh, gevaren. Niet snel genoeg van A naar B. Ik bedoel, dat is de makkelijkste, makkelijkste uitkomst. Maar uh, het is nou, het aardig... bij A was je al niet snel genoeg? Nee, het was echt vanaf uh, nou ja, haal 5 uh, was, uh, was het gewoon te slecht. En uh, we hadden hele goede drukkers, hele goede tussensprints. Maar het feit dat die drugsprinten zoveel sneller waren dan, uh, dan het gewone baanhaal, uh, betekent dat je niet meedoet. En dat is natuurlijk wel uh, dat is gewoon heel zuur. Terwijl je juist die Duitsers iedere keer wat beter in het vizier kreeg, die wereldkampioen uiteindelijk? Ja, ik bedoel, Duitsland is de afgelopen drie jaar uh, ongeslagen. En uh, begin van het jaar op de eerste Wereldbeker lagen we er 2,5 seconden achter. Op de wereldbekerfinale finale 1,8. Uh, gisteren lagen we er 1 seconde achter. Ja, nu, uh, nou ja, het zeven seconden, het is een beetje geflateerd. Uh, omdat je als je achterlid loopt wel heel hard op. Maar dat is gewoon zonde. Dat is, uh, als je zo goed bezig bent om dan het, uh, het uh, zo slecht te doen in de finale, is het uh, erg pijnlijk. Was dat dan dat er een soort druk was weggevallen? Dat je Olympische kwalificatie al binnen had? Of? Nou, dat voelde het juist helemaal niet. We hebben, we hebben elkaar de hand geschud, gefeliciteerd met de Olympische, uh, Olympische kwalificatie. Maar dat is gewoon niet uh, waarvoor we hier zijn, alleen maar. Ik bedoel, we wouden hier een medaille halen, het liefst een gouden. En uh, ik heb helemaal niet het gevoel gehad dat we, dat we het lieten lopen in de, de, dag, hoe heet het, de dag voor de finale. Of iedereen was scherp en uh, goede voorbereiding gehad en uh, goede warm-up. Het kwam er alleen gewoon niet uit. En het is lastig. Uh, we hebben dit jaar veel dingen aangepast. We uh, heel hard gewerkt in de eerste 500. Daar uh, is het een beetje fragiel. Uh, soms lukt het, soms lukt het niet. Nou, de de waar het lastig met de wind. Ja, dan klapt het sneller uit elkaar. En uh, daar was de wind geen excuus. Maar uh, dat, dat maakt het uh, exponentieel erger. Ja, dat is gewoon ontzettend zonde. En zeker voor zo'n succesvol seizoen om hem dan met een domper af te sluiten. Dat is gewoon heel jammer. Ja. Vooral ook die, die laatste kilometer waar je al weet van nou, dit wordt er niet. Nou ja, dat, ik denk dat, dat dat hadden wij eigenlijk zelf niet. Omdat we tot nu toe altijd een, de snelste laatste kilometer van het hele veld hebben. Ook sneller dan de Duitsers vaak. Dan weet je dat ja, zelfs een half of driekwart lengte kun je gewoon prima goed maken. Dus daar was ik denk ik tot en met de laatste 400 geen paniek in de boot van dit wordt kansloos. Uh, het, het, het kwam er gewoon niet uit. En, uh, we, dat, je mist elkaar en uh, je, je zit net niet samen. Het, het is gewoon niet uh, de gestroomlijnde machine die het, uh, die het moet zijn. Ja, als dan de golven opkomen, dan, uh, dan wordt het uh, alleen maar heel veel erger. En dan uh, zie je het verschil ook veel, veel groter worden. Ja, als je het dan in Olympisch perspectief plaatst, want daar uh, kijk je vanaf nu ja. naar, ja? Ja, dan ben je niet dicht genoeg bij, zeker niet, om nu uh, te gaan denken, oh, misschien gaan we daar een medaille halen. Nou ja, nou als, je, als je alleen naar deze race kijkt... dan is dat inderdaad een hele eerlijke... als je ziet, nou ja, naar de feiten... zeven seconden erachter, niet in de buurt van het podium. Eh, dat is absoluut waar. Maar als je kijkt naar het hele seizoen... dan denk ik dat we ontzettend goed bezig zijn. Vorig jaar hebben we eigenlijk nergens meegedaan. We werden vierde op de WK. Dat was hartstikke goed, maar... Daar op geen enkel moment in het, uh, in het jaar hebben wij daar om de medailles gestreden. Terwijl we nu het hele jaar om de medailles hebben gestreden. We lagen er vlakbij in de, de eerste wereldbeker. Fantastische finale gevaren op Lutzen waar we zilver hebben gehaald. Waar echt de hele wereldtop aanwezig was. Het enige wat misgegaan is, is echt de finale hier. Nou ja, dat geeft te denken. Aan de andere kant, je ziet onder de druk van Lucien, die echt enorm is, de Wereldweekfinale doen we het fantastisch. Dus ik heb echt niet het gevoel dat we finale angst hebben of zoiets. Gelukkig. En, uh, dus ik denk dat we heel goed bezig zijn en dat we ook voor de, voor de Spelen echt een uh, medaillekans hebben. Het is alleen zonde dat we dat hier niet laten zien. Dit is de ultieme kans om met de medaille op zak richting, uh, richting de Londen te werken. En dat hebben we niet gedaan. Nu een jaar lang broeden op revanche. Ja, nou ja, er komen nog wereldbekers en zo. Maar uh, ja, we moeten dit, uh, deze winter goed met z'n allen kijken. Van, uh, we hebben, ik, ik denk, nou, we, het is moeilijk, het is makkelijk om te zeggen: we gaan alles omgooien, want de WK-finale ging niet hard. Maar als je ziet de stappen die we gemaakt hebben en de fysieke sprongen die dit hele team gemaakt heeft, uh, denk ik dat we een hele goede winter gedraaid hebben vorig jaar en dat we dat dit jaar weer moeten doen. We moeten alleen stabieler worden in wat we, wat we kunnen. En uh, dat is denk ik makkelijker dan dat je alles om moet gooien en maar hopen dat het nieuwe, de nieuwe aanpassing wel werkt. Ik denk dat we laten zien dat het goed bezig is. Het moet alleen stabieler en ten alle tijden lukken. Nou, daar hebben we een jaar voor om dat te doen. Stabieler ook in de boot? Of, uh... Ja, het is alles. We hebben een aantal, aantal dingen aangepast. Uh, iedereen moet dichter naar elkaar toe. Dezelfde manier van roeien. Nou, dat lukt heel goed. Alleen is het soms, uh, als de druk erop staat, dan uh, kan het uit elkaar rommelen. Nou, dat moet je eruit coachen. Dus je moet zorgen dat, er, dat je alles je opgebouwd hebt nu consolideert. En vanaf daar, uh, vanaf het plateau, een, uh, een stapje maakt. En dat, uh, dat moet zeker kunnen. En we hebben ook laten zien dat als we doen wat we kunnen... dan, uh, dan zijn de Duitsers ook echt niet uh, onaantastbaar. Maar ja, op dit moment hebben we het niet laten zien. En dat is gewoon heel jammer. Ja, liever nu dan volgend jaar. Ja, dat uh, mogen duidelijk zijn. Hamburg Hamburg was dat. De vrouwenacht. roeit morgen trouwens de finale op de WK. We gaan zo naar de Vuelta. Erik Dekker gaan we zo contact mee zoeken. Eerst even melden dat Lucas Tanjos... voorlopig nog even moet wachten op zijn debuut in de Champions League internationale heeft er namelijk niet ingeschreven voor het Champions League toernooi. Dat heeft de, de Italiaanse topclub vandaag bekendgemaakt. Een lijst van 31 spelers is bij de UEFA ingediend. Natuurlijk wel Wesley Sneijder erop, maar ook de aanvallende aanwinsten... Forlan en Zarate die zijn ingeschreven. Maar Lucas Tanjos dus niet. Hij is dus niet te zien in de Champions League. Dan de twaalfde etappe van de Foubelta. Uh, in die etappe heeft Bauke Mollema goede zaken gedaan. Hij uh, koerste attent, pakte bonificatieseconde... en bracht daarmee zijn achterstand op Bradley Wiggins. De leider terug naar 36 seconden. Contact nu met de ploegleider van de Rabo's, Erik Dekker. Goedenavond. Goedenavond. Hebben jullie dat plannetje uh, van het pakken van die bonificatieseconde... van tevoren uitgedacht? Ja, dat hebben we inderdaad uh, van tevoren wel uitgedacht. Uh, dat kon trouwens iedereen zien. Na 7 kilometer was er een tussensprint. En uh, daarvan, van die 7 kilometer ging er een paar kilometer berg op en, op en dan in uh, vliegende vaart naar die tussensprint toe. Dus mijn uh, assistent ploegleider Jan Boven die is vooruit gerijden. Die heeft het parcours verkend van die eerste 7 kilometer. Die informatie doorgegeven en uh, zijn we ervoor gegaan. Mm -hmm. Niet wetende dat eigenlijk niemand echt het in de gaten had. En... Uh, die sprinters zijn aangetrokken en Bauke won. En de uitslag van de nummers 2 en 3 doet het ergste vermoeden wat betreft de concurrentie. Want er was niemand echt uh, geïnteresseerd die meesprinten. Dus ja, dat waren wel, uh, was, was wel een bijzondere actie. Heb je, dat, uh, dat uh, ja, heb je erover verbaasd dat uh, niet iedereen zo attent uh, bij de start was als jullie? Nou, iedereen ging er vanuit dat er sprintetabbers zou worden. Nou, dat is het ook wel geworden. Maar iedereen ging er denk ik, ook een beetje vanuit dat er heel snel een paar man zouden weggaan... en daarna de controle zou zijn. Alleen ja, wij kozen daar niet voor. We hebben afgesproken dat een aantal jongens wel heel nadrukkelijk, onder andere Steven Kruiswijk en Sanchez heel nadrukkelijk de eerste kilometer zouden meenemen. zodat de concurrentie daar erg agressief op zou reageren en het bij elkaar zou blijven. En dan hebben we Paul Martens en Barré door de sprint aangetrokken voor uh, voor, voor, uh, voor Bouke. Ja. ja, en dan heb je de zes gewonnen. En dan, ja, als je, als, je, als, als wint en Bouke die pakt niks, dat ja, dat scheelt 12 seconden. Dus, ja. ja, dat is in ieder geval lekker, lekker meegenomen. En, ja, het kostte heel weinig moeite, moet ik zeggen. Ja. Het geeft wel aan hoe geconcentreerd jullie bezig zijn... en hoe geconcentreerd ook Bouke en, en natuurlijk de, de rest om hem heen... Uh, momenteel bezig is in de verwelta. Hoe is, hoe is Bouke zelf? Is hij echt in topvorm nu? Ja, dat zegt hij zelf wel. Dus ja, als je zesde staat in de verwelta je hebt een dag, uh, dag de leiders uh, gepakt, Berg op ben je een van de betere, laat ik het voorzichtig zeggen. Dan denk ik niet dat hij... Uh, ik kan zeggen dat hij dit al heel vaak gedaan heeft. Dus ja, dat hij in vorm is, dat lijkt me duidelijk. Hij steekt goed, is het wel inderdaad. Hij is super geconcentreerd. Toen ik het voorstelde, was hij ook gelijk. Ja, lijkt me een goed idee. Ja, ja. En is hij ervoor gegaan? Nou, uiteindelijk hebben we ook nog een lastige laatste kilometer gehad. En, en, en uh, doet hij daar ook zijn voordeel mee. En achter hem valt de graf van 4, uh, 5 seconden. Uh, smeert hij daarop op, uh, op Koch na uh, iedereen ook 4 uh, of 5 seconden aan, aan hun broek. Dus ja. Uh, Uiteindelijk sluiten we de dag af met een bonus van, van 11 seconden op de concurrentie. dat is toch wel bijzonder voor een vlakgericht. Ja, vlak ja. Jij keek, toen ik het over topvorm had, keek jij terug. Ik bedoelde eigenlijk uh, ook een beetje in de toekomst... of we inderdaad nog veel van hem uh, kunnen verwachten deze uit de komende dagen. Ja, ja goed. We zijn uh, nou, niet, niet bijna twee weken onderweg. Maar goed, we hebben al uh, aardig wat etappes gehad. Uh, we zijn al dik over de helft. Uiteraard het weekend wordt enorm zwaar en wellicht enorm beslissend. Uh, dus daar hebben we helemaal geen garanties over, maar we hebben wel natuurlijk gewoon Bauke op de zesde plek staan. Op iets meer dan een half minuut van de leider na bijna twee weken koers. Dus laten we er geen doekjes om vinden en gewoon uh, geconcentreerd blijven. Uh, uit de problemen proberen te blijven en niks aan toeval laten overgaan. Ja. En dan zien we inderdaad uh, zaterdag en zondag vooral wel uh, waar Bauke staat. Ja goed, en we rijden gewoon voor het voor het beste resultaat wat mogelijk is. En, en ja, wat zijn lichaam aan kan en wat zijn hoofd aan kan? Ja, daar gaan we dan over een paar dagen, maar in ieder geval over, uh, over tien dagen in Madrid zien. Ja, nou, nou volgens mij uh, heb je wel iets in je hoofd. Kan, kan, kan hij ervoor wel te winnen? Ja, of hij die verwijderd kan winnen. Ik zou dat het liefst, ik uh, liefst zeggen, uh, zaterdag, uh, zondagavond in Madrid, dat hij hem gewonnen heeft. In plaats van te speculeren dat hij hem kan winnen. Hij staat gewoon hartstikke goed voor. En bergop heeft hij tot nu toe geen steekjes laten vallen, sterker nog, dat was hij een van de betere. Maar we gaan het weekend ook een parcours uh, krijgen die we nog niet hebben gehad uh, qua stijlte. De Angelie krijgen we zondag. Nou, die kent ze weer ook niet. Uh, dus ja, we krijgen twee etappes, in ieder geval zaterdag en zondag. Morgen ook heel zwaar trouwens, maar zaterdag en zondag twee etappes. Normaal die we nog niet gehad hebben, dus waarvan we ook, ook niet weten hoe de verhoudingen dan liggen. Ja. Volgens nou, Wiggins we oh, wordt de voorbeeld van zondag beslist. Ja, behalve als je zondagavond aan de leiding staat, dan zeg je uh, Ma Madrid is nog een week weg. Ja. Ja. Nee, maar goed, kijk, de logica is wel... ...behalve als de verschillen ontzettend klein zijn, zoals nu bijvoorbeeld... ...maar als, je zondagavond, uh, als zondagavond blijkt dat je de sterkste bent... ...en wie dat dan ook is, maakt niet uit... ...dan lijkt het me niet dat je die laatste week... Uh, ...dan heb je alle reden om, om aan te nemen dat je in de laatste week dat kan verdedigen. Maar dan nog moet je dat nog doen hoor, dus dat zal ja. wel een hele klus zijn. Eenvoudig wordt het niet, maar uh, nee. dat, dat mogen duidelijk zijn, dat is het nooit in de Vuelta. Waarop denk je dat de Vuelta wordt beslist? Op tactiek of op fysiek? Nou goed, uh, het weekend gaat wel enorm zwaar worden, dus ik neem aan dat het fysiek een heel eind gaat zijn. Uh, het kan natuurlijk zijn dat het gaat regenen en dat soort dingen. Dan heb je ook met afdalingen te maken, et cetera. Goed, we hebben vandaag een paar secondes dus gewonnen. Dat kan wellicht uh, misschien ook het verschil hebben gemaakt, moeten we straks in Madrid uh, uh, concluderen. En misschien ook wel niet. Uh, het weekend is enorm zwaar en daar kijkt iedereen een beetje naar uit, denk ik. En daar kijkt iedereen naar. En uh, ja, Bouke heeft er ook wel zin in eigenlijk. Succes het weekend. Dankjewel. Bianco, and don't blame it on that girl. Vijf over half elf. Gaan we eens even kijken bij de uh, US Open. Momenteel bezig. Ik heb me nu laten vertellen, een mooie vechtwedstrijd. Molfies tegen Ferrero. Is het inderdaad, uh, voor zover je dat... Uh, je moet natuurlijk heel veel schermen volgen... maar is het inderdaad wat jij gezien hebt op een vechtwedstrijd? Ja, het is een fantastische wedstrijd. Uh, drie uur en uh, ruim veertig minuten gespeeld. Ze zitten... Op uh, drie gelijk in de vierde set. Monfies leidt met twee sets tegen één. En je hebt sets van 7-6, 5-7, 7-6. Dus je kan wel nagaan wat een spektakel het is. Het is uh, ja, je hebt twee spelers die uh, heel goed kunnen lopen, die spectaculair tennissen. Vooral Monfies die hier weer een uh, geweldige sprongsmash uh, slaat. Tot groot genoegen van uh, al die toeschouwers, want ieder stoeltje is gevuld. Dus uh, dit is uh, echt wat voor de New York uh, fans. En uh, wie weet gaat dit uh, naar een vijfde set toe. Zou zomaar kunnen. Dan uh, ga je richting. In de vijf uur. Laten we even kijken naar eerder vandaag. Rosje Federer, makkelijk door? Vraagteken. Ja, heel makkelijk. Geen problemen tegen de ja, Israëlische veteraan Doody Sela. Werd ook niet verwacht dat het een moeilijke partij uh, was. Hij serveerde goed, uh, tweede service was ook weer beter... want de laatste maand uh, dat we hem hebben zien spelen in Montreal, Cincinnati... Uh, liet uh, die service het een beetje afweten. En uh, ja, toen was er op een gegeven moment in het nieuws, toen had hij verloren in Cincinnati. Ging hij inderdaad twee uur in uh, een temperatuur van 35 graden staan serveren... om die service weer een beetje in orde te krijgen. Maar vandaag was die service perfect. Hij sloeg Sela uh, eraf en staat dus uh, met groot gemak in de derde ronde. Stepanek uh, heeft moeten opgeven, de wedstrijd... Uh, tegen Juan Monaco, waar hij tegen moest spelen. Um, ja. hoe, hoeveel is dat van niet, uh, Schuderling ja. opgegeven? wie nog meer? Ja, mee? de, de, de lijst wordt uh, groter en groter. Als je het mannen- en het vrouwentoernooi bij elkaar optelt... zijn er nu al vijf, uh, nee, twaalf, mensen die, uh, twaalf mannen en vrouwen... die om de een of andere reden ziek zijn geworden... voor de wedstrijd al uh, niet de baan op konden komen... of tijdens de wedstrijd ziek werden, geblesseerd raakten... Hmm. en uh, moesten opgeven. Het is twaalf stuks, dus hmm. dat is heel veel. Waaronder ja. dus uh, Stepanek, maar, maar ook de grote Kanonnen, Söderling, ja, geen verband of zo. Uh... Nee, nee, nee. Vinus nee, nee. Uh, williams hebben we het over gehad. Die immuunziekte, auto-immuunziekte. Ja. Söderling, gewoon keelontsteking, virus. Stepanek is niet helemaal bezig, duidelijk. Hij was bezig in de wedstrijd, dus hij zal ergens een blessure van hebben. Ja. Dus, uh, ja. Nou ja, ja. Goed. ja. vervelend. zal niet iets in het eten hebben gezeten, ja. want dan hadden we het wel gehoord. Ja, ja dat lijkt mij ook. Uh, verder bij de mannen nog iets opmerkelijks? Of uh, wil je door naar de vrouwen? Nou, wie we in de gaten moeten houden is Thomas Berdy, nummer 9. De Tsjech die natuurlijk vorig jaar zo'n goed jaar had. Eh, finale Wimbledon, halve finale Roland Garros. Daarna wat minder, kon wat moeilijk met de druk omgaan. Maar ja, die sloeg nu de Italiaan eh, Fognini met 7-5, 6-0, 6-0 eraf. En dat is knap als je in het mannen toernooi ja, tegen toch sterke serveerders eh, twee sets met 6-0 wint. Dus dat zegt wat over zijn vorm. En ook de afgelopen weken heeft hij goed gespeeld. Hij heeft Federer ook uh, geklopt bij die Master Series. Die zou nog wel eens hier een dark horse kunnen zijn. Hij staat in het schema bij Djokovic. Zou eventueel een kwartfinale kunnen zijn. Maar goed, hou hem in de gaten. Hij staat uh, goed te tennissen. En ja, nou, dan bij de vrouwen, uh, Ivanovic door. Was dat simpel? Ja, die hoefde dus zelfs niet te spelen. Oh, die dat was, is een was dus simpel, een van ja. die twaalf. Oh, ja. Kreeg een walkover tegen de Tsjechische Setkovska. En uh, daar zal ze blij mee zijn geweest. Want die Tsjechische, dat is uh, ja, ook een beetje een nieuw gezicht. Die uh, ja, veel uh, toppers heeft verslagen de laatste maanden. Dus het uh, was een prettige uh, ja, walkover voor Ivanovic. Zonder te spelen in de derde ronde. Jankovic door, gemakkelijk ten koste van uh, Dokic. En dan hebben we vannacht uh, Arashka Rus nog. Heb je enig idee hoe laat dat ongeveer wordt? Nou ja, in principe gewoon precies om 1 uur vannacht onze tijd. 7 uur daar lokale tijd. Dus uh, ik, uh, ik schat in dat het allemaal keurig op tijd gaat beginnen. Dus dan, uh, ja, voor degenen die nog even willen kijken vannacht, is dat uh, te volgen. Aranska rust tegen uh, ja, de nummer 1 van de wereld, Wozniacki. Ja, wat, wat kunnen we ervan verwachten? Uh, we mogen niet verwachten dat ze wint. Uh, maar dan zeggen, zeggen de luisteraars misschien van... ja, maar ze won toch ook van Kim Kleisters zo onverwachts in Parijs? Nou, dat klopt. Dat uh, gebeurde toen. Maar één groot verschil. Kleisters speelde toen op gravel En dat was niet de favoriete ondergrond van Kleisters. Nu spelen we op hardcourt. En dat is absoluut de favoriete ondergrond van Wozniacki. En uh, die is heel constant, heel vast. En ik denk iets te vast voor Aranska Rus, die... Ja, wel leuke punten kan spelen, linkshandig, uh, gevaarlijke service. Maar ik denk dat ze dat niet constant genoeg kan brengen... om het Wosniakje echt moeilijk te maken. Ik hoop het natuurlijk van wel, maar het zal ja. een uh, zwaar wij worden. Oké, okay, we gaan het zien. Dankjewel voor nu, Marcella Mesker Waar staat van de ene nummer 1 van de wereld naar de andere nummer 1 van de wereld? Het is een uh, makkelijk bruggetje als we het over oranje gaan hebben. Klaas-Jan Huntelaar. Die zit bij Oranje goed in zijn vel. Hij scoort er bij Schalke 0-4 lustig op los. Waardoor zijn zelfvertrouwen ongetwijfeld een enorme boost heeft gekregen. Morgen tegen San Marino staat Huntelaar op scherp. Hij weet wat er van hem verwacht wordt: doelpunten maken. En het liefst heel veel doelpunten. Bas Stigler haalde de spits bij de microfoon. Het is toen dus wel de slechte begonnen, geloof ik. Ja, zeker. Nee, het loopt gewoon heerlijk. Uh, uh, veel goals. We winnen. Uh, uh, moeilijke wedstrijd omgebogen in overwinning voor Europa. Dus, uh... Tegen Helsinki was dat? Ja, tegen Helsinki. Dus dat was uh... ja, eigenlijk uh, tot nu toe uh, alles positief. Ja, die wedstrijd tegen Helsinki maak je er vier. Ja. Doe ik die elke dag? Nee, zeker niet. Nee. Hoe komt dat? Nou ja, ik denk dat we, dat we beter spelen dan, uh, dan vorig seizoen. En het heeft natuurlijk ook een beetje met vertrouwen te maken. Vorig seizoen begonnen we heel slecht. En... Uh... Uh, ja, etten dat een beetje door in de competitie. Uh, Europa speelde wel uh, heel goed en in de beker ook. Die, uh, die wonnen we uiteindelijk ook. Ze dus we hebben wel eens onze wedstrijden gehad. Maar uh, uh, het gevoel was uh, in de Bundesliga wat minder. En uh, uh, ja, nu, is dat, uh, nu is dat heel anders. Ja, en dan kom je hier en dan denk je... Lekker, uh, lekkere wedstrijden. <laughs> <laughs> ja, voor Spits wel toch? San Marino thuis... Ja, nou ja, normaal gesproken zijn dat leuke wedstrijden om te spelen. Ja, uh, het is wel zo dat, uh, dat iedereen voor de goal gaat hangen van de tegenstander. Dus uh, ruimtes vinden, dat, uh, dat kan wel eens moeilijk zijn. Maar uh, normaal gesproken uh, moet je daar een mooie uitslag neer, neer kunnen zetten tegen, tegen dat soort landen. Is het logisch om uh, ervan uit te gaan dat jij speelt gewoon? Uh, dat zou je aan de wonskoop moeten Ja, dat antwoord had ik al wel verwacht. Zijn er een paar niet? Als dus je een beetje gaat schuiven en denken wie er de wel zijn, dan vind ik het niet zo gekke gedachte, toch? Ik vind het ook zeker geen gekke gedachten, nee. Marino uit. Dat was de eerste serieuze wedstrijd na het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Um, wat zal jou altijd bijblijven van die wedstrijd? Um, nou ja, dat we uh, de eerste helft redelijk speelden. Dat is helft. grappig. Je gaat iets heel anders vertellen. Ik denk je weet ja, ik het Ik was nog niet klaar. <laughs> Doe maar. Je bedoelt drie goals bedoel je? Ja, je, je het trick in oranje. Je eerste één ja, er, ja. er ook. Dat was mijn slotstuk. <laughs> maar jij wilde dat ik ermee begin. <laughs> ik had het verwacht dat je ermee zou beginnen. Ja, ja oké. Okay. Nou, dan beginnen we ermee. Ja. Dat is toch leuk, of niet? Ja, zeker leuk. Ja, het nee, is altijd leuk voor spitsen uh, heel doel te maken. En uh, tot nu toe gaat het heel goed, ja. ook in de kwalificatie. Ja. Uh, San Marino, want ik denk dat als je aan de gemiddelde Nederlander vraagt: heb je daar zin in vrijdag, zal die zeggen nee. Maar bij jou gaat het wel. Ik heb er wel erg zin in, ja. Wat moeten we ons voorstellen van die wedstrijd? Het is de nummer 1 van de FIFA-ranking, gefeliciteerd trouwens nog, je staat bovenaan, tegen de nummer 203. Dat is nou net toevallig de laatste plaats. Ja, ik denk dat het een uh, kat en muisspel een beetje gaat worden, dat wij uh, op, op hun helft spelen. Maar uh, zoals je zag bij hun, uh, hadden ze ook nog een uh, heel mooi schot van de middenlijn wat er bijna in vloog. Dus uh, ja, ik denk dat het zo'n wedstrijd zal worden. Ja, en uh, hoe belangrijk gaat het doelstel er nog worden in onze pool? Als we alles blijven winnen, dan is het niet zo heel belangrijk. Dat is een mooi antwoord. Maar dan moet je inderdaad wel alles blijven winnen. Of gelijk spelen bij Zweden kan dat ook? Ja, nee, maar uh, wij proberen altijd zoveel mogelijk naar voren te spelen. Zoveel mogelijk doelpunten te maken. En alle wedstrijden te winnen. Uh, uh, ja, en eigenlijk bekijken we het zo. Het is niet zo dat we nu uh, ergens anders mee bezig zijn. Wedstrijd voor wedstrijd en zoveel mogelijk altijd. Maar nummer 1 tegen nummer 203 mag je toch eigenlijk van tevoren zeggen... dan moeten er wel een stuk of 6, 7, 8 in. Normaal gesproken moet het wel zo ongeveer rond die, die uitslagen komen, ja. Klaas, Jan Huntelaar, contact met Bas Stigler. Bas, goedenavond. Robert, goedenavond. Um, uh, is die morgen eigenlijk de spits van Oranje, Huntelaar? Ja, dat, uh, dat twijfel ik geen seconde meer aan. Dat heeft uh, aan te maken met de goede vorm waarin die is. Dat vertelt hij zelf, niet alleen bij zijn club... maar natuurlijk ook in de laatste wedstrijden van het Nederland zelf het al. In de kwalificatie heeft hij er ook al achterin liggen. Uh, maar ook omdat er natuurlijk wat niet zijn en er een beetje geschoven moet worden. Want als je Robben niet hebt en Van der Vaart niet, uh, Afvalaai niet... nou ja, de jong die staat dan een linie terug, maar dan zou je een beetje moeten schuiven. En dan is het eigenlijk heel logisch om te zeggen, nou dan haal ik Van Persie uit de spits. Die kan aan de zijkant spelen met kuit. Dan zet ik Hunterla in de spits en Snyder erachter. Hmm. En wat uh, vindt uh, meneer Van Persie daarvan, denk je? Die wordt dan Nou niet ja, van me meneer Van Persie heeft één goal gemaakt en meneer Huntelaar acht. Dus meneer Van Persie heeft op het moment niet zo heel veel te vinden. Nee, nee. dus het is een logische oplossing eigenlijk, dat die conclusie kan Ja, worden. nou kijk, het gekke is dat je als iedereen fit was geweest... had hij, en dan bedoel ik de bondscoach, echt een keuze moeten maken. Want dan had hij moeten zeggen, wat wil ik? En nu wordt dat min of meer voor hem gedaan... omdat er zoveel, zoals gezegd, niet zijn. En je ja. op die manier, als je gaat schuiven... eigenlijk op deze manier het meest logisch uitkomt. Ja. Dus ik, was, ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als er straks misschien wel wat mensen terugkomen dat er echt keuzes gemaakt moeten worden. Van Persie is in de spits in het Nederlands elftal. dat heb je ook op het WK gezien... natuurlijk niet ongelooflijk gelukkig geweest. Is Elia nog een optie? Nou ja, voor een zijkant dat zou kunnen... maar dan lijkt me dat wel als invaller. Eh, want als je daar begint met Kuit en Van Persie... die hebben wat dat betreft natuurlijk wel de oudste rechten. En dan moet Elia achteraan aansluiten. Dus die heeft natuurlijk ook bij HSV... in de laatste twee wedstrijden ook maar een paar minuten gespeeld telkens... Die zal wat lekkerder in zijn vel zitten nu die weet dat hij naar Juventus gaat. Dan heeft hij echt ontzettend zin in om zich daar woensdag te, te mogen melden. Maar dat lijkt me een invaller. Dat, dat, dat wordt geen basisspeler. Um, dan de training van vanmorgen. Hoe zag hij eruit? Lichte training, zo'n dag voor de wedstrijd? Ja, dat is nooit heel zwaar. Een beetje wat, wat, wat oefeningen en een partijtje. Um, vorm, de keeper deed niet mee. Die... Uh, is geloof ik wel weer fit verklaard. Maar kwam toch uiteindelijk niet verder dan in zijn eentje wat rondjes lopen. En in zijn eentje met de keeperstrainers aan de slag. En toen zou hij, dachten wij allemaal, nog even met het partijtje meedoen. Maar toen liep hij eigenlijk vlak voordat dat begon naar de kant en schudde die nee. En heeft hij denk ik toch weer wat last van die dikke knie waar hij dus al een paar dagen mee loopt. Er is, zoals ik gisteren al vertelde, een scan gemaakt. Daar is niks op te zien, dus er is niks stuk. Maar hij heeft er dus blijkbaar toch nog last van. Dus ik ga er uit dat hij ook morgen... of ga er maar vanuit dat hij morgen ook niet op de bank zit. Mm. En dat Krul de tweede keeper is. Ja. En voor de rest is iedereen fit. Mooi. Goed nieuws. Dankjewel. je wel. Barstigelen was dat morgen dus. De Interland tussen Nederland en de San Marino. En dan uh, gaan we naar een uh, sport waar we het over het algemeen... Uh, niet zoveel van meekrijgen. Het Jeppen. daar komt namelijk verandering in... wat betreft Red Bull. De fabrikant heeft namelijk grootste plannen... met deze oer-Friese sport. Afgelopen weekende vond in Linschoten... het NK Jeppen plaats. De strijd om de nationale titel die ging daar tussen de Vries... hoe kan het ook anders... Bart Helmholt en zijn rivaal Jacco de Groots uit Woerden. Helmhond won en deed dat met een Nederlands record van 21 meter en 51 centimeter. Maar Holland heigt dus met Jacco de Groot in de nek van de Vriezen. Reden genoeg voor een bezoekje aan de kerstversen Nederlands kampioen Bart Helmholt. Ja, dat was een heel bijzonder weekend.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 Ja, dit is een idiote dag. Ja, Jacob hier verder de favoriet op zijn komen, Springt van de week een Nijholland record. 1 cm rond mijn Nijholland record. <laughs>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 Olympische Spelen zelf als sport halen, dat gaan we niet, dat gaan we niet, niet, niet halen. Dat... Nooit? Nee, denk, nee, dat denk ik niet. Dan moeten zoveel landen moeten deze sport gaan bedrijven. En als ik dan kijk naar onze andere Friese nationale sport, het kaatsen. Wat al in heel veel landen al wel gebeurt, maar net in een andere vorm. Wat het ook niet lukt, tot, uh, tot een Olympische sport te brengen. Hoop ik dat wij uh, eens een keer als een uh, demonstratiesport op zo'n uh, zo evenement mogen, mogen springen. En dan denk ik inderdaad dat we een heel enthousiast publiek kunnen maken. Waar zit hem de crux in deze sport? Wat maakt het zo moeilijk? De complexiteit van, van alle verschillende onderdelen. Uh, elke atletieker zal het ontstrijden, maar ik vind het het toppunt van de atletiek wat wij doen. Uh, we, we hebben een aanloop die we precies uitmeten, net zoals binnen het, het verspringen, het kale verspringen. We hebben een uitsprong wat vergelijkbaar is met het, het polstok hoogspringen. En we hebben daarbij nog een insprong wat in de hele atletiek niet terugkomt. Uh, en het klimmen natuurlijk ook.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 Gewoon proberen? Ja. Door, door, door, Hoog vastpakken! Hou vast, hou vast, klimmen! Ah. Bijna. Kalt! <tie> ah. Prima. En daar lacht hij, verslaggever Martijn Westraat. Het is dus goed met hem afgelopen. Hij had gelukkig uh, zijn bandjes om, dus geen probleem. Jong Oranje heeft uh, de eerste kwalificatiewedstrijd op uh, weg... naar het uh, Europees kampioenschap van 2013 in Israël gewonnen. De ploeg van de bondscoach Cor Pot versloeg Bulgarije met 1-0. Zevuik maakte de enige goal in de 78e minuut... door uh, een bal via een Bulgaar in de goal te koppen. Zevuik was in het veld gekomen voor uh, Luc Castaños. Goed, gaan we nog even naar uh, Marcella Mesker. Uh, nog even die partij van Monfils, Ferrero, eerder genoemd als uh, een vechtpartij. Uh, hoe, is, hoe staat het? Nou, die vechtpartij gaat oh. rustig door hoor. Oh. Vier uur en uh, drie minuten nu gespeeld. En uh, we gaan beginnen aan de vijfde set, want uh, Ferrero kwam dus uh, knap terug. Brak uh, Monfils in de zevende game en uh, schrijft nu met 6-4 vier die vierde set op zijn naam. Dus uh, ja, geweldig spektakel, uh, hoog niveau, leuk tennis. Dus uh, een vijfde set komt eraan. Dus fysieke element gaat uh, zeker meespelen. En dat kan misschien in het voordeel zijn van de Fransman Monfils, die toch zes jaar jonger is. Trouwens, jarig vandaag, 25 jaar geworden Monfils, Ferreros 31. Dus misschien dat dat de doorslag kan geven. Maar het gaat nog even duur. Een sletageslag, dat mogen duidelijk zijn. Verder nog opmerkelijke tussenstanden die jou zijn opgevallen of niet bijzonder? Nou, geen opmerkelijke wel. Ja, jovi ook een leuke speler om naar te kijken. Staat twee sets tegen 0 voor tegen Sergi Boubka, de zoon van, jawel, de beroemde Polstok. Hoogspringer. Uh, niet zo goed en uh, beroemd als zijn vader. Maar uh, speelt al een aantal jaren op de tour. Maar Tsonga die, uh, is toch wel een klassebeter. En... Ja, toch ook een uh, gevaarlijke outsider hier uh, voor de titel Tsonga. Halve finalist op Wimmonen staat weer lekker te spelen. Als die goed serveert, een uh, gevaarlijke tegenstander voor uh, een. Dus dat uh, zijn een beetje de hoofdwedstrijden van nu. En dan is het afwachten uh, ja, op die avondpartijen. Straks ja. Russen, ja. uh, Wosniak. En laten we niet vergeten, morgen hebben we nog een Nederlandse troef. Hè? Ja. Robin Hazen tegen Robin En de Murray ja. op papier een, een wedstrijd om naar uit te kijken. Ja. Zeker ook een wedstrijd op uh, een van de hoofdbanen. Uh, niet het uh, Arthur Ashe Stadium, maar het stadion daarnaast. Het Louis Armstrong Stadium. Derde partij van de dag. Dus dat zal uh, ja, een uur of negen in de avond zo ongeveer bij ons zijn. Ja. Um, mooie uitdaging voor Hazen die één keer eerder speelde tegen Murray. Een paar jaar terug uh, bij het een toernooi in Rotterdam. Toen won die, verrassend. Toen waren ze alle twee nog niet zo ver in hun carrière als dat ze nu, nu zijn. En ik las trouwens iets heel geks in de Engelse krant, de Daily Telegraph: dat Hazen wel eens een, uh, een gevaarlijke bananenschil zou kunnen zijn voor Andy Murray. <laughs> nou, dan moeten we maar hopen dat uh, Murray daar morgen flink uh, op uitglijdt. Maar uh... Zware partij, maar Haas is in topvorm. Dus uh, wie weet kan hij daar uh, voor stunt zorgen. We gaan het morgen zien. Morgen in het Radio Inchinaal om vijf over half negen opnieuw Marcella Mesker. Dan over dat allemaal. Wat, uh, over alles wat er gebeurd is afgelopen nacht. Morgenavond. Trouwens, een extra uitzending van NOS Langs de Lijn. Heeft alles te maken met nederland San Marino natuurlijk. Wordt gespeeld in Eindhoven. Verslaggevers Jack van Gelder en Bas Tiggler. Om half negen begint die uitzending. Analyticus is Henk Spaan. Zometeen, met de oog op morgen. Dat wordt, zoals te doen gebruikelijk op deze dag, gepresenteerd door Chris Kijnen. Goedenavond. Zondagmiddag, kwart over twaalf.